1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten maken zich zorgen over de berichten... dat Rusland en Iran zouden onderhandelen over een olie-voor-goederen-programma. Iran zou dan olie leveren in ruil voor Russische goederen. Met de deal zou 1,5 miljard dollar per maand zijn gemoeid. Volgens de VS is zo'n programma in strijd met de internationale sancties... die zijn opgelegd tegen Iran vanwege het omstreden atoomprogramma van het land... Zes landen en Iran sloten onlangs nog een voorlopig akkoord... waarin werd afgesproken dat Iran het atoomprogramma terugschroeft. In ruil daarvoor worden de sancties versoepeld. Drie voormalige Rabobank-medewerkers worden door de VS aangeklaagd... voor het manipuleren van de Libor-rente. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De verdachten zijn een Brit, een Australiër en een Japanner. Naar de Britse Rabobank-medewerker loopt al een onderzoek in Groot-Brittannië... Dertig Rabo-werknemers hadden met andere buitenlandse banken... afspraken gemaakt om het veelgebruikte Libo-rentetarief te manipuleren. Vanwege het schandaal heeft de Rabobank boetes... van in totaal 774 miljoen euro betaald. De Amerikaanse staat Colorado, waar sinds begin dit jaar... cannabis legaal mag worden verkocht... waarschuwt dat stoontachtige achter het stuur zitten nog steeds verboden is. Omdat te onderstrepen begint de staat een uitgebreide voorlichtingscampagne...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 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over Japans beroemdste schrijver Haruki Murakami. Hij heeft een nieuw boek uit. Hij wordt wereldwijd aanbeden. Een idool in de literatuur. We doen straks een poging om die adoratie te verklaren. En wat fotograaf Hans Aarsman door de nacht heen heeft geholpen... hoort u ook. En actrices Nadja Hubser en Bodil de La Parra... maakten een voorstelling, ouwe pinda's over hun Indonesische roots. Niet voormalige pinda's, zoals ik net zei. Dat was een uh, gekke verspreking. En uh, Jamal Uriachi is deze week onze huisschrijver. Die uh, laat zich inspireren door de actualiteit voor ons. En die schrijft elke dag een verhaal. Hij is uh, bekend van de romans Vertedering en de Vernietiging van Prosper Morel. Jamal, nacht. Goeienacht. Wat, uh, wat heeft jou geïnspireerd vandaag? Um, het, uh, ik wou eigenlijk de week een beetje luchtig beginnen, maar ik kon toch niet helemaal om het uh, nieuws over de dood van uh, Ariel Sharon heen. En dat stond ook vandaag, uh, dat was al zaterdag gebeurd, maar dat stond vandaag in alle kranten. Dus um, daar heb ik iets over geschreven. Oké. Okay. Ja, een, uh, een aangekondigde dood in ieder geval. Ja, een lange tijd aangekondigd alweer. Ja. <laughs> Zo aangekondigd dat, dat, het, dat het bijna niet meer als nieuws voelde eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. En die, de necrologieën lagen natuurlijk ook al acht jaar klaar. Dus het uh, was uh, een, een makkie voor de krantenredacties, denk ik. Maar dat, dat stuk van jou lag niet al acht jaar klaar. Nee, dat, uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik vandaag pas dus aan begonnen. Ja. Ik ben benieuwd. Oké, okay. daar komt ie. Vrij CV. Dag jongen. Beetje aan het uitbuiken van het leven. Lekker hoor. Acht jaar aan de beademing is ook niet alles. Hoe zat het eigenlijk met je bewustzijn al die tijd? Had je nog gedachten? En wat dacht je dan aan? Laatst zag ik de documentaire The Act of Killing... over de slachters die in de jaren zestig in Indonesië... communisten uitroeiden. Nu speelden ze voor de documentairemaker... hun moordpartijen van toen na... in de stijl van hun favoriete misdaadfilms. Trots waren ze erop, apen trots. Maar toen een van die bejaarde boeven de rol van een slachtoffer speelde, kreeg hij het te kwaad. Nachtmerries, angstaanvallen, oncontroleerbare kokhals en ruchtpartijen. Geen fraai gezicht. Hoe zat het bij jou terwijl je voor Pampen lag? Kans gezien om je cv van oorlogen nog eens na te lopen: onafhankelijkheid, Suez, de zesdaagse, Yom Kippur. En verder nog wat bedrijfsongevalletjes. Samen, Sabra en Shatila nog, eens, nog wel eens spoken. Acht jaar contemplatie. Tijd genoeg om al die slagpartijen nog eens na te spelen in je hoofd dan. Wat zal het enorme lijf van je hebben liggen ruchten daar in dat ziekenhuisbed. Gelukkig is het nu voorbij. Denk niet meer aan het leven op aarde. We redden ons wel hier. De eeuwige oorlog in je thuisland woedt voort, soms stilletjes soms op volle kracht. Niemand die nog protesteert. De hele wereld is dat uh, conflict allang spuugzat. Dus rust zacht, oude schoft. Geen zorgen. Op jouw plaats zetelen nieuwe schoften. Ze zullen blijven komen, mannen zoals jij. Overal ter wereld, totdat iedereen dood is. Zo, nou, het is gezegd, hè? Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Goeie ja, ja het, het, het is wonderlijk, want... want ik zat ook te denken, je kunt zeggen het is een schoft... maar evengoed is het, is het ook een held. En op een gegeven moment, ja, misschien klinkt dat laf... maar ik vind het echt dat je het niet meer kan scheiden... wie nou de schoften en wie nou de helden zijn. Nee. In zo'n uh, ja, postmoderne pool van troebelheid, daar kun je eigenlijk geen normaal standpunt meer over aannemen. Um, mij interesseert inmiddels ook dat hele conflict eigenlijk niet eens meer zo, maar meer het soort man uh, dat hij is uh, of was. En daarom, ik moest ook denken aan die documentaire, uh, die Act of Killing. Want het is een bepaald type man dat uh, ja eigenlijk trots is op bepaalde daden. En vanuit een bepaalde invalshoek is dat ook heel. Ja, helbhaftig of uh, mooi voor het land uh, wat ze hebben gedaan. Maar het blijft wel slachters natuurlijk. En dat, dat, dat blijft overeind staan. En ik vraag me af hoe je daar ja, of dat dan het eind van je leven of als je daar in een coma ligt en enig bewustzijn hebt. Of dat nog iets met je doet. Dat je vuile handen hebt gemaakt. Of, of misschien vuile handen wel hebt moeten maken. Ja. Want ja, zover dat wil dat... ik ook nog wel gaan. Dat het, dat het in sommige situaties niet eens meer mogelijk is om je handen schoon te maken. Nee, of houden. Nee, ik denk in dat conflict uh, misschien in de beginjaren nog, maar de decennia na decennia speelde nu al. En uh, um, ja, ik geloof niet dat je daar nog uh, enige vrije keuze in hebt. Hoewel, die mensen zijn er ook hoor. Er zijn altijd mensen die zich aan het proberen te onttrekken of een ander standpunt in proberen te nemen. Maar het, uh, het blijft een frappant iets. De grote slachters van de wereld die misschien niet eens zelf direct de uh, trekken over hebben gehaald, maar in ieder geval opdracht hebben gegeven tot. Uh, tot flinke moordpartijen. Of aan welke kant ze ook staan, dat blijft een heel vreemd iets. Dat ja. die mensen ja. Hij heeft meegedaan aan, aan gruwelijke misdrijven. Aan de andere uh -huh. kant uh, wordt hij geëerd als een held. Maar aan het eind, ik zag eigenlijk van het weekend uh, op, op de beelden. dat hij aan beide kanten gehaat was, zowel in Israël als aan de Palestijnse zijde. En dat pleit misschien ergens nog wel voor iemand, als je aan beide zijden gehaat bent. Nou ja, hij heeft, hij heeft één ding gedaan. Ik geloof dat ze de nederzettingen in Gaza ontruimt vlak voor zijn coma. En dat, dat, is, uh, dat is hem inderdaad door de nederzettingenbouwers niet in dank afgenomen. Um, je kunt je afvragen of hij dat uit, uh, uit vredelievendheid heeft gedaan, die, uh, die ontruiming van dat deel van Gaza. Want hij was een groot voorstander van nederzettingenbouwen. Dus um, dat zal wel een ander strategisch doel gezeten hebben, ja. Dat, uh, hij is het niet meer en hij hoeft er zelf niet meer over te, te peinzen. Jamal Uriachi, dankjewel. En uh, tot morgen. Tot morgen, goeienacht. Grey Referent is het solo project van L.D. Brown. Was ooit een jazzgitarist uit Brooklyn. Maar hij kreeg een aandoening aan zijn handen. Een soort kramp. En kramp voor gitaristen, dat is nooit goed. En toen uh, moest hij eenvoudiger gaan spelen. Dus hij ging van de jazz naar de blues. Leverde wel een mooi album op. Vorig jaar verschenen, Heroes Lie. En daarvan hoort u nu My Hands. My hands, they still believe in you My heart learns that I'm staring through to the wall singing yesterday's lines And I wish that you could see me through tomorrow's eyes Hands van Grey Reverend was dat. U luistert naar de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Haruki Murakami, Japans grootste schrijver, of in elk geval de meest populaire en meest bekende. Elk jaar weer wordt hij genoemd als een van de grote kanshebbers voor de Nobelprijs voor de literatuur. En zijn boeken worden over de hele wereld verkocht en gelezen. En er is nu een nieuwe Murakami, de kleurloze, kleurloze Tsukuru Tasaki in zijn pelgrimsjaren. Om het verschijnen van dat boek te vieren werd afgelopen zaterdag zelfs een heel festival rond de schrijver georganiseerd. Onze verslaggever Maarten Westerveen ging er naartoe was op het feest en sprak daar onder andere met journalist Theo Hackert, een Murakami-liefhebber en vroeg hem of hij kon uitleggen... waar dat laatste boek nou eigenlijk over gaat. Deze Tsukuru Tsazaki was bij een club van vijf. Heel hecht. Uh, ze waren altijd bij elkaar, ze deden nooit iets zonder elkaar. En dan is er iets gebeurd, blijkbaar, dat hij ze niet kan herinneren... en hij wordt uit de groep gezet. Rigoureus uit de groep, we willen je niet meer kennen. Hij belt ze op, ze pakken niet meer op, et cetera. Hij gaat op, zich op dat moment afvragen, wat is daar gebeurd? Hij heeft geen idee. Denkt erover om zelfmoord te plegen, want het, het leven is opeens de zin verloren. En 16 jaar later, 16 jaar later... gaat hij eindelijk eens een keer op zoek naar wat er nu eigenlijk gebeurd is. Nou, 16 jaar, waarin hij zich opwerpt tot ontwerper en bouwer van stations. Nou, meer doet hij niet. Murakami zelf, hoe? Uh, het, het, is, het, het, is, het is bijna een soort legende. Hè? Deze man heeft een aura van geheimzinnigheid over hem. Het is moeilijk te interviewen. En als het al een keertje gebeurt, dan is dat weinig bevredigend... want hij heeft iets heel erg vaags over hem. Uh, hoe zou jij Murakami beschrijven? Uh, je vraagt je af uh, wat echt is en wat daar mythevorming is bij hem... Uh, Misschien moet je het hem ook helemaal niet kwalijk nemen. Ik vind het wel aardig dat hij maar één interview per jaar geeft. En dat hij nu voor de tweede keer in Nederland een keer een interview geeft. Dat vind ik, dat vind ik wel wat hebben. Dat vind ik wel stijl hebben. Um, aan de andere kant... Um, ja. Kijk, hij is begonnen in 1978. Het verhaal gaat dat hij bij een homebound zat... en de zag en dacht van... ik moet schrijven worden. Nou, ja, Daar begint het al. Is dat waar of is dat niet waar? En ik denk dat als je het hem zou vragen, dat je, dat je een vaag antwoord zou krijgen. Maar het, het, het bouwt wel meteen aan de mythe. Wil je zo'n man nog gaan geloven op het moment als hij dat vertelt? Als hij deze anekdote vertelt? Uh, nee, dat ga je niet geloven. Maar het kan dus best waar zijn. Geen idee. niet. Bedoel, hij had daarvoor een jazzbar. En, dus ja. Uh, en hij schijnt ook graag muziek te hebben willen spelen, maar niet... Hij kan geen instrument spelen, hoor ik. Dus hoe nou, dan... je dan maar gaan schrijven na een honderdwetting. Vind ik mooi. Tot zover Theo Hackert. Hij was een van de sprekers op het Murakami Festival, waar fans van de schrijver zich verzamelden om het over zijn nieuwe boek, De Kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren te hebben. Een van de fans is Tieneke. Zij doseert Engels en Nederlands. En heeft er een flinke treinres voor over gehad om het over haar favoriete schrijver te hebben. Ik leer van Tineke onmiddellijk dat mijn uitspraak in elk geval niet klopt. Het is murakami. Het is Murakami. Ja, ik heb een Japanse overbuurman. Ik heb vanochtend nog gevraagd. Ik had het uh, nieuwe boek, het nieuwste boek had ik bij me. En uh, ik liet het zien. En ik zeg. Uh, nou, ik ga vanavond naar Amsterdam en. Uh, ah, Murakami! Aha, ik zeg, nou weet ik. Ik wou het even checken, want zijn vrouw had het ooit al gezegd. En, uh, maar toen zei hij ook, de Amerikanen zeggen Murakami. En uh, de klemtonen zijn nogal vlak in het Japans. Dus je kunt ook... Uh, hij zei, ja, het is eigenlijk uh, Murakami. Murakami. Murakami, ja. De, de Ra is uh, gestrest, zeg maar uh, geaccentueerder dan de K. Yes. En het is... Murakami Haruki, hè? Dat is ook uh, nog eens een keertje Haruki dat is een voornaam, maar ze draaien dat wel eens om. Precies. Ja. Oké, okay, nee, ja. nou okay, dan ben ik ja. in ieder geval enigszins voorbereid <laughs> straks op die avond. Maar heel veel mensen zeggen Murakami, dat hoor je op tv ook. En uh, nou ja. Ik zei, huh? ik zei al tegen mijn buren, ik zal er niet pedant over doen, maar uh, ja, dat valt me dan uh, weer op. Ja, nou, er wordt een microfoon onder je neus geduwd en je ja, begint toch ja, meteen? Ja, <laughs> Ja. Ja, het mooie vind ik dat uh, Murakami schrijft alsof je uh, bij de hoofdpersoon aan de keukentafel zit. Dus als de hoofdpersoon een blikje bier opentrekt, dan krijg ik zin in bier. En ik ben helemaal niet zo... Ja, dat denk je dan, dat je niet beïnvloedbaar bent. Um, maar ja, je voelt als het ware dat lipje van het bier of, of uh, als het een flesje is. Um, je hoort als het ware het ploppen en het klikken. En het tempo is vrij laag. Um, ik word er heel rustig van. Um, ja, het, is, het heeft ook uh, een stukje magisch realisme in zich. En dat boeit mij ook wel. De dingen die niet kunnen. De, ja. de, de pratende ja. katten, de ja. Johnny Walkers. De, die de door, is, uh, die uit de uh, lucht vallen in Kafka op het strand. En um, in uh, Q1084, de Twee Manen, is een parallele wereld waarin er twee manen zijn... En ja, dat uh, fascineert mij wel. En aan de ene kant is het heel realistisch. Dus dat blikje bier dat open gaat en uh, gewoon heel uh, feitelijk is en aards. En aan de andere kant het uh, magisch realisme. Ik ben Marja Pruis. Ik was vanavond gespreksleider op het Murakami-festival. Ik had een, uh, een leesgroep van 25 Murakami-lezers. Die hebben allemaal de nieuwe roman gelezen van Murakami die morgen 65 wordt. En we zijn hier in de Appel, aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Je vermeed de titel, of niet? Ja, ik zat even te denken, hoe heet het ook alweer? Ah. Was het nou de kleurloze Tsukuri? Of was het de pelgrimsjaren van de kleurloze Tsukuri? Het is de, het is de kleurloze Tsukuru... Het zijn de... Wacht even, nee. Ja, het is de kleurloze Tsukuru en zijn pelgrimsjaren, als ik het goed heb. De kleurloze Tsukuru... Tatsaki en zijn pelgrimsjaren. Ja, het is geen oorlog en vrede. Nee. Ik zat achter in het zaaltje... en uh, ik zat een beetje te luisteren naar de mensen. En een van de dingen die me opviel, en wat jij zelf ook opviel... is dat mensen heel erg bezig waren met het te begrijpen... psychologisch ja. dit verhaal te duiden. En ja. jij merkte op je, jij zei... Uh, misschien is dat helemaal niet de juiste manier om dat te dat boek te begrijpen. Hoezo niet? Uh, ja, Murakami is er altijd wel een meester in om uh, de dingen open te houden en vaag. Hij is, hij is heel spiritueel, zou je kunnen zeggen. En het viel mij op dat mensen toch eigenlijk eerst beginnen met een roman om, het, om de personages heel psychologisch te proberen te doorgronden. En eigenlijk kun je je afvragen of zo'n roman, zeker deze roman, of die daar wel geschikt voor is. Omdat het zo'n. Uh, ja, op een bepaalde manier is het een hele platte vertelling. Het gaat over vriendschap. Maar de vriendschap op zich kun je eigenlijk niet helemaal navoelen, omdat hij daar niet helemaal ingaat in die zin dat je niet echt, uh, weet ik veel, de dingen leest die die vrienden met elkaar deden. Het is alleen maar dat elke keer wordt benadrukt hoe belangrijk die vriendschap was, hoe symbiotisch die mensen met elkaar omgingen. Maar het, het, hij zegt het. Ik bedoel, hij laat het niet voelen. Hij zegt het de hele tijd met zoveel woorden. En ja, dan denk ik, van is het niet, bedoelt hij dan niet iets anders met het boek? Moeten we niet zo psychologisch praten over de personages? Maar dan is het verwarrende weer dat er wel een paar mensen in zitten... over wie je wel weer heel veel te horen krijgt... op een vrij traditionele manier, zou je kunnen zeggen. Dus dat is het gekke misschien van deze roman ook... dat het zo heen en weer gaat tussen ja, zeg maar de gewone wetten... van de gewone westerse romankunst en iets wat, ja, wat metafysischer is. Zou je misschien een stukje voor kunnen lezen? Na een poosje voelde Tsukuru dat hij iets moet zeggen om de stilte te verbreken. Herinner jij je Le Mal du Pays nog? Dat stuk dat Yuzu vroeger vaak speelde, vroeg hij. Le Mal du Pays? Natuurlijk herinner ik me dat nog, zei Eri. Ik luister er nu nog steeds soms naar. Wil je het horen? Tsukuru knikte. Eri stond op, liep naar de kleine audio set op het kastje pakte een cd van de speler die er lag en stopte die in de cd-speler. Uit de speakers kwamen de klanken van Le Mal du pays. Dat thema van enkele noten, zachtjes gespeeld door één hand. Ze zaten weer tegenover elkaar, aan tafel en luisterden aandachtig. Aan de oever van een Fins meer klonk deze muziek enigszins anders dan in een flat in Tokio. Maar waar je haar ook hoort en of je haar nu van een cd beluistert of van een oude LP, de muziek zelf is onveranderlijk mooi. Tsukuru zag Yuzo weer voor de piano zitten in de woonkamer bij haar thuis... vlak voor ze dit stuk ging spelen. Haar bovenlichaam was over het klavier gebogen, haar ogen waren gesloten... en haar lippen weken een klein stukje van één... alsof ze zocht naar woorden die niet in geluid konden worden omgezet. Op zulke momenten was ze ver bij zichzelf vandaan. Dan was ze ergens anders. Hoe lees jij boeken van Murakami? Heel erg welwillend, omdat ik uh, uh, ontzettend val voor, de, voor zijn pathos op een of andere manier. Omdat hij het zo altijd heeft over hele grote dingen. Over hele grote verlangens, vriendschap, liefde. Mensen gaan dood, plegen zelfmoord. Uh, en dat doet hij eigenlijk in hele simpele bewoordingen. En ik denk... Dat je, het, ja, dat je veel accepteert omdat je weet dat het Japans is. Weet je, het is bijna exotisch wat je leest. Daar hadden we hadden het vanavond ook over, ik denk dat ik dat heb gezegd... dat als ik zou denken dat het een Nederlandse schrijver is... dat je hem veel minder zou vergeven. Omdat je dan denkt, ja, maar het is toch ook wel een beetje kitschig. Want wanneer wordt het dan kitsch? Nou, bijvoorbeeld als hij het heeft, dat, dat, iemand die las dat vanavond voor... volgens mij als haar favoriete citaat van het hart is een nachtvogel. Weet je, dat soort dingen. Hij heeft ook weer iets in deze roman over de tijd. Dat is dan een mot die eventjes op een sleutelbeen gaat zitten... en dan verpulvert of verdwijnt in de nacht. Weet je, het zijn best wel van die grote metaforen dat je denkt... nou ja, doe maar eventjes rustig. Maar bij hem, op een of andere manier, is toch, werkt dat wel mooi. Zou je zelf zoiets... Um, willen uh, wil durven schrijven. Even los of je het gaat doen. Maar zou je het willen durven? Zou heel je... erg. Ik zou het zo graag willen. En ik heb hem ook zo vaak overgeschreven. Want ik altijd denk... Oh, het, uh, want het, het lijkt ook zo nabij wat hij doet. Dat vond ik ook heel mooi aan vanavond. Dat mensen zich toch zo geraakt voelen. Door, want eigenlijk was men niet heel enthousiast over dit boek. Hadden ze betere Murakamis gelezen... of als het de eerste Murakami was, dachten ze van, nou, is dit het nou? En toch merk je dat mensen heel erg door geraakt worden. Maar zo gauw je het gaat overschrijven... dan, dan zie je ook wat, wat, het eigenlijk, wat, wat raar dat eigenlijk is, wat hij doet. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat we dat dan van, die, van, een, van een Japanse schrijver... dan wel? Uh, niet alleen pikken, maar ook nog eens heel erg mooi vinden. Is het dan omdat we dan onze, ook minder voor onszelf schamen? Is het dan gewoon dat we los, een beetje loskomen uit die Hollandse nuchterheid... en onszelf toestaan om van nou ja, die grote gebaren te genieten? Van die grote metaforen? Ja, ik denk het. Ik denk dat je gewoon zijn universum accepteert... omdat het een universum is wat toch gewoon heel ver buiten ons staat. Ik denk dat dat het is, ja. Volgens mij zie je het al met hoe wij Vlaams literatuur lezen. Vlamingen zijn ook zoveel... Uh, ja, barokker in hun taal. Ik bedoel, als een Nederlander dat ze doen, dat is, gewoon, ja, dat is meteen hysterisch of pathetisch. Of kitscherig nogmaals. Ja. En op een of andere manier accepteer je het gewoon van een ander volk. Je vroeg op een gegeven moment uh, aan de mensen... of, zij een, uh, of ze een, een favoriete passage hadden. Nou, daar geen gebrek aan. Wat, uh, wat vond jij nou het mooiste in het boek? Ik vond het mooiste hoe hij over jaloezie schrijft. Uh, hij beschrijft op een gegeven moment dat hij zijn geliefde op straat ziet lopen met iemand anders... en dat beschrijft hij heel intens. Het boek is niet altijd even intens... maar dat is dan wel heel, heel minutieus gedaan... en beschrijft de pijn die hij voelt. En hij heeft ook een mooie definitie van jaloezie. Zal ik dat eventjes voorlezen? Hij zegt... jaloezie is de meest hopeloze gevangenis ter wereld. Dat komt doordat de gevangenen zichzelf erin opsluiten. Niemand wordt er met geweld ingestopt. Je stapt er zelf in, doet zelf van binnen de deur op slot... en gooit zelf de sleutel door het tralies naar buiten. Ja, die is heel mooi. Er is ook niks pathetisch aan trouwens. Nee, nee. Zou het zou zomaar zelf kunnen schrijven. Het mooie van de kleurloze Tsukuru Sasaki, en zijn pelgrimsjaren vind ik hoe Murakami erin is geslaagd... om uh, de lezer uh, pagina's lang geïnteresseerd te houden... in zo'n man ohne eigenschappen als, als hij is. Maar dat doet hij elk boek weer. Ja, en het fascineert ook elk boek weer. En ook mooi dat er ook heel veel... Ondanks die leegte dat er toch ook nog heel veel liefde is. Nu wordt het bijna sentimenteel. En dat is ook meteen nog een van de kritiekpunten die ik op het boek heb. Het, zo nu en dan scheert hij langs de kitsch, moet ik zeggen. Als het over de liefde gaat. Uh, en wat ook goedkoop is... is dat hij uh, met het veel te gemakkelijk met het getal vijf speelt. Er zitten vijf jongens en meisjes in die groep. En dat getal vijf komt op allerlei manieren. Of hij heeft kleuren en zo weer terug. Dat vind ik allemaal te makkelijk. En toch, hoe hij... De lezer gebonden houdt aan die lege man, dat vind ik heel mooi gedaan. Maarten Westerveen was dat in gesprek met Theo Hakkert, schrijver Marja Pruis en fan van Haruki Murakami Tineke. Over de nieuwe roman, de kleurloze Tsukuru Tasaki en zijn pelgrimsjaren, verschenen bij Atlas Contact. Meer muziek van uh, Noorderslag. We besteden er uh, lekker veel aandacht aan. En een band die daar uh, gaat spelen... is een muzikale bende rond de songschrijver J.P. Mesker. Bestaat uit zeven bandleden. En ze noemen zich het huis van ongeluk. Maison du Malheur. Hun CD heet Wicked Transmission. En het nummer dat we gaan luisteren heet Safe House. Van Maison du Malheur, dus ook te zien op uh, Eurosonic Noorderslag. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen over wat hen letterlijk of figuurlijk door donkere nachten heen helpt. En vandaag is dat Hans Aarsman, voormalig fotograaf, schrijver, journalist en professioneel kijker naar foto's. Dat vind ik altijd zo raar van als je ze 's nachts ligt te malen dat je, wat je normaal overdag controle over je gedachten hebt. En dan kun je gewoon van, nou, rationeel denken... nou, dit is Larikoek. ik moet er gewoon op een andere manier tegen aankijken. zoals ik bijna altijd alles op door... gewoon op een andere manier tegen de dingen aan te kijken. En het, die gedachten te draaien, En nou, als ik het nou zo bekijk... of nee, hij zei toen dit, maar hij kan natuurlijk ook bedoeld hebben dat. omdat hij had net dat, voor dat meegemaakt, of hij dacht toen een zus... En, nou, weet je wel, en dan draai ik drie keer iets wat gebeurd is waar ik overloop te malen... draai ik om en dan heb ik uiteindelijk een soort positieve... Blik erop en denk, en dan kan ik het wegzetten. Zo doe ik het eigenlijk overdag altijd. Maar s'nachts, net als ook als je een kater hebt, of als je heel moe bent, en het is namelijk echt hersenactiviteit: hè, dat oplossen van de uh, dingen die je dwars zitten. Maar goed, s'nachts heb je dat, dan. Uh, doen die hersenen het gewoon niet zo goed. En dan, dat is dat malen. Dus dan blijven die, elke keer komt diezelfde negatieve of, of dat zware komt weer, komt weer terug. En je, je krijgt geen uh, soort inzichten of nieuwe blik, of er verschijnt niet opeens een, een, een lampje, weet je wel. Dus dan moet je gewoon uh, rechtop gaan zitten. En dan heb ik eigenlijk altijd een, een, een boeknaam... dus een bundeling van verhalen ligt ernaast mijn bed. En dan pak ik er gewoon één. Uh. En, en daar, dat zijn altijd korte verhalen... en die, daarin worden op een hele slimme manier altijd... Uh, Kwesties opgelost. En, en het gevoel wat je eruit aan overhoudt. is dat alles oplosbaar is als je maar goed nadenkt. Nou, dat is eigenlijk dezelfde uh, van, uh, theorie: van... Uh, ongelukkig zijn is een kwestie van slecht nadenken. Dus je kunt met, met je hersenen eigenlijk al, alles gewoon oplossen. En dan, uh, dan pak ik er eentje. Het moet natuurlijk niet zijn dat, dat uh, in de omgeving echt hard geluid is... waardoor ik muziek of zo, waardoor ik niet kan slapen of andere dingen. Want dat, dat is dan gewoon hooploos. Maar Als je uh, vanuit jezelf um, uh, maalt, dus uh, gedachten die je uit je slaap houdt... Dan, heb, dan grijp ik dus die verhalenbundel. En dat, is de, dat zijn eigenlijk de adventure van Sherlock Holmes. Dus een soort uh, omnibus met alle Sherlock Holmes verhalen in. De korte verhalen, niet die lange. Niet, dus niet uh, de of de Baskervilles en zo. Nou, uh, wat tien, twintig keer gelezen heb, als het niet meer is. En ook van alles van weet en... Uh, citaten eruit in, weer in, in bestandjes heb staan die ik af en toe opzoek als ik vastloop in formuleringen van dingen of nieuwe inzichten over hoe je met gegevens omgaat en dan weer een, een conclusie uittrekt of hoe je in, in inductie doet is dus hoe je vanuit een aantal gegevens een, een hypothese maakt over wat er gebeurd is. Daar grijp ik ze ook heel vaak voor, maar het heeft dus ook het is die, die troostende, dat troostende effect dat, dat je met goed nadenken altijd overal uitkomt. Wat natuurlijk niet zo is. Als het echt gewoon de uh, shit hits de fan... Dan is, het, dan, dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. Dan moet je het op een andere manier zien op Maar in 99% van de gevallen... Uh, kan je met ratio overal wel iets op vinden. En dat, dat, is, dat is dat hoopvolle van het verhaal. Van die verhalen van Holmes. Zo natuurlijk ook die tijd... is de, zeg maar, de uitloop van de verlichting... waar iedereen dacht... net de hersens hadden ontdekt als een belangrijke motor... voor uh, voor de samenleving en voor jezelf, daar past het heel erg in. En het klopt natuurlijk niet, we weten dat het leven nog veel complexer is... en dat het van alle kanten het mis kan gaan, maar het gevoel dat je het kan oplossen... het is bijna jongensachtig, het doet een beetje uit die tijd denken, ja. Dat, dat ademt dat heel erg. Plus dat ik er ook altijd weer wat mee kan voor als ik weer wakker ben en aan het schrijven ga. Of, uh, dus dan pak ik de of, uh, Ik weet allemaal precies wat er gaat gebeuren ook. Ik ken ze allemaal al. Maar het is toch handig om ze uh, te doen zoals uh, uh, Arten Connendores heeft opgeschreven. Dat is makkelijker dan dat je het zelf helemaal moet bedenken. Wat ook veel leuk is in Holmes is dat het eigenlijk heel socialistisch is. Want Hij woont zelf op uh, één hoog hè, in Engeland. en uh, Het is altijd zo, als er ergens een moord is gepleegd... en er is ook een graaf of een kasteel of een andere iemand van hogere kringen bij betrokken... dan staat altijd een moordenaar. Daar kun je gewoon gif op innemen. En die doen ook altijd, als ze dan Holmes binnenkomt en zijn kaarten laat zien... dan staat er uh, Baker Street 221B. En dan trekken ze zo'n één wenkbrauw op van uh, dit plebse mannetje... dat op één hoog woont ergens in de stad, weet je, een appartementje heeft. En ik, uh, hij woont dan in een kasteel. Dat vind ik ook altijd zo te gek dat moment. Ik hoop ze zo denigrerend tegen Holmes gaan. Dat zit er ook allemaal in. U hoorde Hans Aarsman die de korte verhalen van Arthur Conan Doyle altijd op het nachtkastje heeft liggen. In de hoogtijdagen van de videoclip kon je met één enkele traan de hele wereld imponeren. En dat leverde dan een wereldhit op. Siniet O'Connor overkwam dat met een uh, nummer dat ze eigenlijk van. Prince had gecoverd. 1990 was het. Prince schreef het niet voor Zenith O'Connor... maar voor een funkband, The Family. Die heeft het ook daadwerkelijk op plaat gezet... maar niemand die het opmerkte. En live wilde Prince het zelf toch wel eens spelen. In dit geval als duet met Rosie Gaines. En zo kwam het in 1993 op zijn Greatest Hit CD terecht. Hier is Prince. Nothing compares to you. So lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop this lonely rain. The Prince samen met uh, Rosie Gaines was dat in 1993 uitgebracht op zijn uh, Greatest Hits Album Nothing Compares to You. U luistert naar Radio 1, de VPRO, met het programma Nooit Meer Slapen. Actrices Bodil de La Parra en Nadja Hupser hebben beide hun wortels in Indonesië. Ze hebben allebei families die in de jaren 50 van Indonesië naar Holland kwamen. Hun moeders liepen met blote voeten door de sneeuw... en merkten dat hun wasgoed er als krokante kroepoek bij hing. In de muziektheatervoorstelling Oude Pinda's... vertellen de twee over pinda's in regenachtig Nederland. Botte Jellema sprak hen in Theater Bellevue in Amsterdam... na afloop van de eerste try-out. Hier, ik denk dat dat van de peper komt, die ik nu al voor de dit was de vierde try-out. Uh, en uh, ja, Kees van de Voren, die met ons meespeelt en ook de mooie muziek uh, maakt. Die, uh, die hoort dat gesprek tussen ons en die zegt en dat ik zeg: van, Ja, het kan me niet heet genoeg zijn. Ik kan ook zo'n peper eten. Ook de rode lombok. En dan komt hij met zo'n hele grote rode peper. En die ga ik dan eten. Ja. Daar is wel iets van geprepareerd, maar heet is het nog steeds. Ik heb nu de vierde dag, heb ik allemaal rode uitslag op. Dus, en ik denk, ik concludeerde vanochtend dat het wel van peper moet zijn. Ik ga door met het peper eten tijdens de voorstelling. Totdat het in mijn gezicht gaat zitten. Dan stop ik ermee. Welkom. Wij zijn uh, Godil en Baka. En uh, we kennen elkaar eigenlijk niet zo goed. Maar altijd als we elkaar tegenkomen, dan beginnen we gelijk met zo'n indisch accent te praten. Als ik de aankondiging dan zo lees, dan lijkt het een beetje een nostalgische trip. Maar wat mij naar, nu ik de voorstelling bekeken heb opvalt, is dat het op een gegeven moment ook een nader onderzoek wordt naar jullie achtergronden en in mm. hoeverre jullie dat nou met elkaar gemeen hebben. ja. Ja, dat want... zag ik een beetje samengevat in het eten van die... Uh... Peper, en ja, dat daaraan merk je dat mijn oma kon die peper nog zo rauw eten en daar had ze geen problemen mee. En als ik het doe, dan, uh, ja, dan weet, ik, weet ik niet waar, waar ik het zoeken moet. Ja, we kwamen erachter dat, ja, dat we allebei verhalen hebben uh, over onze families, hoe ze uh, naar Nederland kwamen... Mijn moeder kon ook rauwe peper eten. En er werden er vroeger bij ons thuis, kan ik me nog goed herinneren, dat er soort wedstrijdjes werden gehouden. Oh. Uh, maar mijn moeder at, at echt zo'n hele kleine groene rabbit. Dat zijn de, de, de hete spepjes die er zijn. Maar die kon ze gewoon uh, zo uh, eten. Oh, was ik maar... Dat weet ja. ik, dat, ik was dus kind, als achtjarig kind of tienjarig kind... Uh, kwamen er heel veel mensen bij ons eten. Want mijn moeder kon ook heel lekker Indisch koken. Hmm. En uh, ja, die, er kwamen heel veel mensen over de vloer. En uh, ja, dan, dan weet ik nog, kan ik me herinneren... dat er dan een, een vriend van ons... Een huisvriend. Dat was, die had echt rood haar. Ja, en en zo'n rode huid. En die zei, nou, dan wil ik het ook wel eens proberen. En toen begon hij die peper ook te eten. En daarna zag ik dat hij helemaal werd afgevoerd en mijn moeder en al die vrienden. <laughs> Af, afgevoerd? Nou Op de bank. En dan moest hij met een natte handdoeken. Want hij was dus het sloeg een paars uit. Want hij had dat dus geprobeerd. Nou, dat heb ik als kind toen ik tien was of zo gezien. En dan was het hele gezelschap lag in, mijn, in een deuk. En... Is dat een beetje metaforisch voor, die, voor deze hele voorstelling? Waarbij jullie die nostalgie in eerste instantie samen aan het ontdekken zijn... en dan op onderzoek gaan, dus dat, oftewel die peper eten... en dan blijkt die toch wel, best wel een beetje pittig te zijn... en dan blijkt jullie geschiedenis toch ook wel wat rauwer met elkaar ja. te zijn. Ja, we zeiden gisteren tegen elkaar... de voorstelling kan misschien ook heten oude pinda's met au hmm. Omdat er toch wel wat pijnpunten ja. zo boven komen tijdens zo'n onderzoek. Ja. Het verhaal is over twee families die Indonesische roots hebben... Ja. Waarvan de ene familie meer naar de Chinese kant... Ja, mijn familie is eigenlijk bijna helemaal Chinees. Ja. En er is ergens maar één oma die Indonesisch is. Of dat zeg maar de overgrootoma van mijn moeder of zo. Voor de rest zijn die Chinezen eigenlijk altijd bij elkaar gebleven. Ook in Indonesië. Ja. Dus daar kom ik vandaan. Mijn oma heeft duwelen gesmokkeld, die verstopte ze dan in haar onderbroek. Jep. Nou, afijn, Er zijn nog stapels, foto's van, want mijn oma bewaarde alles. Dat... En de andere familie die is uh, Indonesisch en dan komen de jappenkampen ook snel naar boven. Ja, dus Niet ik snel. kom uit een gemengde ouders. Dus een, een belanda, een Hollander en een, een Indo. Een, in, in, een Indische moeder. Ik ja. oh. deed mijn opa altijd als het per over Japan ging. Als ik sushi had gegeten of zo. Want? Omdat hij in een jappenkamp heeft gezeten. Daar kom je nu mee! Ja. Wat weet je van hem? Hij was een hele bescheiden man, die over voor mij. Hij praatte er eigenlijk nooit over, over dat kamp. Ja, maar dat is bekend. De meesten vertellen er niks over. En daar zit ook een kampverleden ergens in? Ja. ja. En dan valt ineens in de, in de voorstelling ook de tekst van... ja, de, de Chinezen die heulden met de jappen. Dus dan ja. blijkt ineens dat tussen jullie... wat jullie altijd als grapje hadden van met z'n tweeën wat leuker... we doen een ja. beetje dat Indonesische accent. Mm -hmm. Ja, er is ook, de voorstelling is eigenlijk pas begonnen... of het, het maakt uh, toen, we, dus toen ik het idee kreeg om er een voorstelling van te maken. Dat was nog maar een, een topje van de ijsberg. En toen zijn we het gaan onderzoeken. En toen kwamen we, uh, kwamen we op een gegeven moment op het punt dat we dachten... wat hebben we dan eigenlijk gemeen? Wat, wat is dat als je allebei een ergens iets Indisch hebt? Hmm. Heb je dan uh, per definitie ook dingen gemeen? Nou ja, dat, dat, dat, en daar, daar gingen we verder zoeken. Ja. En toen kwamen we achter... Uh, nou ja, vooral terloops worden er dan grote verhalen verteld, eigenlijk. Ja, best wel, best wel grote verhalen, volgens ja. mij. Ja, ja, nou ja, inderdaad. Zoals je er dus... Um, je, je kan je, als je opa aan jou uh, in een tussenzin vertelt dat hij in een jappenkamp heeft gezeten... kun je je daar niks bij voorstellen. En ook niet als hij daar verder niet heel veel over vertelt. Ja, hij zegt wel dat het, uh, ja, Natja, het was, het, was, um, uh, het was onvergetelijk. Dat is eigenlijk wat hij mij duidelijk heeft gemaakt. Maar ik heb nooit precies begrepen wat... En, toen heb ik een keer op, de, op een, een Indische markt, daar lag een boek... en daar konden mensen, uh, Indische mensen hun verhalen opschrijven van vroeger, herinneringen. En daar heb ik een verhaal in gelezen van mijn opa... die uh, in het Jappenkamp heeft gezeten... en daar heeft hij beschreven wat hij daar heeft meegemaakt, letterlijk. Mm -hmm. en, en toen kwam het voor het eerst van mijn leven uh, echt bij me binnen... dat ik begreep uh, dat het ontzettend veel impact op hem heeft gehad... en dat hij daarom misschien ook wel... Ja, en toch wel misschien een, een klap heeft gekregen. En, en, en zo is geworden zoals hij is, zoals ik hem heb gekend. Namelijk? Uh, nou, ik, misschien toch wel ge, gesloten en uh, moeilijk praten over, uh, over het verleden. Hm. Wel, hij praat er eigenlijk de hele tijd over, maar, maar on, uh, onsamenhangend ja. wat mij betreft. Ja. En dan tijdens het spelen ervan, gek genoeg beleef je het... Uh, Opnieuw. En dan uh, kan het soms uh, echt wel aankomen. Ook bij ons als maker. En dat is bijzonder. Je illustreert dat door, door op een gegeven moment in de voorstelling te vertellen. Uh, dat je. Tenminste, dat stelt Bodil dan voor in de voorstelling. Ga je opa interviewen? Ja. Waarbij vraag 1 bij jou is. Waarom mag je nergens over praten? Ja, dat, dat is ook een grote vraag. Die uh, misschien wel altijd onbeantwoord blijft. Maar de. de ja, je hebt, je hebt hele. Op zich oppervlakkig lijkende vragen aan je familie. Zoals waarom schillen jullie van je af? Maar het is toch bizar dat, dat, dat heel veel mensen daar uit dat land van zich wat, wat zit daarachter? En, en um, dat in die geheim de vraag is of uh, waarom er nooit... als er iets gebeurt in de, in de familie, in de grote familie... grote dingen gebeuren er in elke familie, denk ik... Daar wordt niet uitgebreid over gesproken. Nee. En daar wordt, uh, dat, dat, dat gaat vaak langs mij heen. Dat, dat vraag ik me wel af, ja, waar, nee. hoe dat zit en waarom. Ik begrijp die codes niet, blijkbaar. Nee. Ik mag mijn opa niet interviewen van mijn oma. Want dan uh, zit zij er maar mee. Dan raakt de familie war. En zelf wil ze ook niet over vroeger praten. Bodil, jij maakt vaker verhalen over je eigen familie. En in dit geval laat je ze er niet mild van afkomen. Het is een verhaal over een zekere uh, familieschat die er zou zijn. Um, ja. En daar wordt vrij ruw mee omgesprongen. Um, nou, kijk, mijn moeder heeft het ooit verteld. Uh, uh, dat uh, mijn oma en haar zus uh, op een gegeven moment... Uh, Juwelen uh, die van de familie waren. dat ze op een gegeven moment. omdat ze zo bang was dat ze niet een gelijk deel zouden krijgen. dat ze de juwelier opdracht had gegeven. om de juwelen precies in tweeën te hakken. en dat de juwelier daarbij gehuild had. Nou, dat was voor mij aanleiding om die, ja, daar een scène over te maken. en een heel verhaal. En het is ook zo dat. Het, mijn geschiedenis is eigenlijk nog niet afgelopen. in die zin dat ik dat heel voelbaar vind. Het is moeilijk om andere mensen te laten begrijpen. want daarom heb ik het ook heel episch gedaan. Maar uh, mijn hele jeugd is opgezadeld uh, geweest met het belang van juwelen. Chinezen uh, willen ook altijd financieel heel goed zorg dragen. Maar er zitten heel veel gevoelloze dingen bij eigenlijk. En eigenlijk is soms geld is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, en daar zit ik eigenlijk nog middenin. Dus dat is ook niet iets uh, waar ik uh, met nostalgie over kan praten. Want hm. ik zit er nog te veel in. Ja. Ja. Ik ben nog een onderdeel van die familiegeschiedenis. Het, ei, het, het staartje daarvan uh, ben ik nog. En, uh, ja, dus, dat, en, ja, als je, dus je vond dat het een rouw. Uh, ja, God, ik heb het gewoon. Kijk, in mijn fantasie heb ik daar die, die scène van gemaakt. Dat, dat er zijn twee zussen. Die een is heel liefelijk en die andere is heel uh, bruut. Ja. ja. is ook leuk om te spelen. Dat lijkt het me, maar, het is, maar, ja. maar ze, ze komen er niet mild vanaf, dat bedoel ik. Nou, dat denk ik, nee. Dat, uh... Mijn moeder moet ook nog komen kijken. Oeh. Ja, het wordt het spannend. Ja, natuurlijk. Ja. Het is best wel dichtbij. Ja, ik vind het best wel dichtbij. Ondertussen hebben jullie het, uh, het geheel heel mooi vormgegeven. Uh, dus ja, ik... Wikke van Houwelingen en Marloes van der Hoek. Die hebben de, de Je buit het vorm... echt even naar de microfoon toe. Ja, want express... ik zijn super goed met de Het is even tweeën. wat er op het podium is te zien. Nou, de, de, het podium is eigenlijk één groot uh, Indonesië en dan in keuken samengevat. En uh, het punt was dat ik... Uh, zij hadden op een gegeven moment uit ons script... Wat er op een gegeven moment een, wij hadden een werkscript, daar hebben we nog wel aan veranderd. Maar dat hadden zij dat hadden wij al gelezen en ze hadden dat gelezen. En ze hebben wat foto's in. Ze hebben een, een, een, zij hebben daar een, een vormgeving op. En dan krijg je Indonesië en keuken. En ik ben met de dag na Oud-Nieuw, 1 januari... ga ik gewoon naar mijn tante waar we altijd ma Indonesische maken. Kan hebben met de familie. En die keuken is eigenlijk hun decor. Maar ze hebben die keuken niet gezien. Zij hebben een gestileerde versie van de keuken van mijn tante Juli Julita hier in Osdorp. Dus ik liet ja, ook aan een wikken. Een enorme tering, zo. Heel ja. veel eten opgestapeld. Kranten, daarop bakken, rijst, zakken met ja. kruiden. Kranten, televisie, de afstandsbediening en de kachels. En dan ergens op de grond tussen alle, tussen alle chaos een, een rijststomer op elektriciteit. elektriciteit in de hoek, Want naast dozen, ja. Ja, yeah. <laughs> so, maar dan wel de de heerlijkste gerechten. Want dat, dat blijft. Dat ja. blijft overeind. Het, dus... het gek is, ik ken het helemaal. Dus ik ben nooit in nee. Indonesië geweest. Maar, uh, je kent toch, dit... toch wel die hapjes, of niet? Jawel, maar oh, ja. het leuke is... Ah, moet je toch eens een keertje gaan eten, ja. Je heb lekker je nooit eden... een vriendin gehad ja, uit in Indonesië? Nee. Ook in niet. Engelisch en meisje. Het leuke is wel, als ik dan jullie decor zie... Indien dan, ik dan begrijp ik het meteen. Ja, oh, oh, dat, ja. Maar, dat is, dat is hun, uh, hun, uh, ook hun werk. Want dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Dat is ook heel leuk, samenwerken. Ja, zeker. U hoorde Botte Jellema in gesprek met Bodil de La Parra en Natja Hubsher. En de voorstelling Oude Pinda's ging afgelopen week einde in première als lunchvoorstelling. Maar gaat vanaf 18 januari als avondvoorstelling het hele land in te beginnen. Te Deventer, Den Haag en daarna Almere. Prisoner of Love, dat was Bob Diddley, Bob Diddley met zijn uh, kenmerkende gitaargeluid. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht met Ad van Liemt over zijn boek De Bevrijding... wat meteen een tv-serie wordt over uh, Nederland kort na de Tweede Wereldoorlog. En ook Wim Pijbus hoort u morgen in Nooit meer slapen. En straks op deze zender Dit is de Nacht, de EO met Maarten Hag. Ik wens u voor nu nog een uh, hele mooie nacht en morgen een... Uh, fantastische dag. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.